ACP-voorzitter van de Kamp maakte gisteravond bekend zich los te maken van het CNV... omdat hij in de vakcentrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. CNV-voorman Smit snapte onvrede... maar vindt wel dat ze goed hebben geluisterd naar de wensen van de politiebond. Als je met elkaar een totaal akkoord wil sluiten, gaat iedereen op in het algemene belang. En de kunst is dat je dan zeg maar, als CNV uh, zo met elkaar het debat voert... dat je uiteindelijk een standpunt kunt innemen waar bijna iedereen zich in kan vinden... Dat hebben we ook getracht in het pensioenakkoord... door te zeggen, hoor eens, in principe gaan we wel akkoord... maar er zijn drie mitsen en een paar van die mitsen... sloten aan bij de bezwaren van de ACP. Maar je kunt natuurlijk niet voorkomen... dat je dan toch ook met elkaar een compromis sluit. Ook de militaire vakbond ACOM overweegt een afsplitsing van het CNV. Smit zei daarover dat hij hoopt de ACOM binnenboord te kunnen houden. De NS heeft 14 sprinters verlengd om de reizigers meer zitplaatsen te bieden. De langere treinen zijn met onmiddellijke ingang gaan rijden in de Randstad. De maatregel van de NS volgt op klachten van reizigers dat de sprinters vaak overvol zijn. Het Tuschinski bioscoop in Amsterdam krijgt vanochtend een nieuw tapijt. Het oude is in delen geveild en heeft zo'n 11.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar de Anne-Frank-stichting. Het nieuwe tapijt is gemaakt in India, vertelt een woordvoerder van de bioscoop. Het tapijt is eigenlijk weer op dezelfde manier gemaakt zoals dat in 1921 ook is gebeurd. Dat wil zeggen dat we uh, gekeken hebben naar de originele materialen... en dat we het ook volledig met de hand aan één stuk geknoopt hebben. En dat is echt uniek. Kenmerkend voor het tapijt is de Poolse Adelaar. Een eerbetoon aan oprichter Abraham Tuschinski die uit Polen kwam. Het tapijt weegt zo'n 950 kilo en wordt vanochtend door een groep roeiers uitgerold. De gemeente Weert looft 5000 euro uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van de autobranden. De afgelopen drie jaar gingen er tientallen wagens in vlammen op in Weert. Tot nu toe is de politie er nog niet in geslaagd om de zaken op te lossen. Dan het weer nog. Vanochtend nog een paar lichte buien. Vooral aan zee en stevige noordwestenwind. Later droog met af en toe zon. Het wordt een graad of 7. Morgen bewolkt, droog en zo'n 6 graden.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 Sven Kokkelman. Nederlandse bankenman helpt de Europese banken door de crisis heen. De politievakbond stapt uit de vakcentrale CNV. Achterblijvers hebben liever slecht nieuws... dan helemaal geen nieuws over hun dierbare vermisten. Ik denk toch, als die gevonden zou worden... dat dat echt een afsluiting is. Dat je zegt van, hé, gelukkig, we kunnen hem opnieuw begraven. En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De nieuwe Nederlandse bankentopman moet de Europese banken door de crisis heen helpen. Vanaf dertien dagen geleden, dus vanaf begin deze maand, is het min meis, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, ook voorzitter van het uitvoerend comité van de European Banking Federation. Die club behartigt de belangen van Europese banken. Meneer Meis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u daar doen? Ik ga ja, als voorzitter proberen de stem van de Europese Banken Federatie in het debat goed te laten horen. Juist. En hoe gaat u dat doen? Nou, een van de dingen die uh, uh, ik zie is... de EBF is net zoals de Europese Commissie vaak een nogal technische organisatie. Hè? Dus uh, vrij technocratisch, zoals uh, kritiek die ook wel eens op de Commissie te horen is, is geweest. En de laatste jaren was het ook allemaal een technisch proces. Het wordt nu maatschappelijker en politieker en die dimensie wil ik eraan toevoegen. Juist. Even het uh, laatste nieuws, dinsdagnacht. Nou ja, laatste nieuws, een nieuws van een paar dagen geleden. Uh, hebben ze uh, de Nederlandse, uh, niet alleen de Nederlandse banken, maar de Europese banken... een nieuw recordbedrag gestald bij de Europese Centrale Bank. Normaal lenen ze dat aan elkaar uit, maar nu stallen ze dat dus bij de ECB. Dus heel veel vertrouwen onderling is er niet meer bij de mensen die u vertegenwoordigt. Nou, het is een effect van de, uh, van de landencrisis. Hè? Er is een crisis op de Europese geldmarkt. Dus de kapitaalmarkten vertrouwen Europa niet meer helemaal. En je ziet dus ook dat Europese banken minder makkelijk aan banken banken in andere landen leden En dat is een vertrouwens vertrouwenscrisis waar we wel uit moeten komen. Ja, hoe? Nou, de eerste bal ligt, hè, uh, een, het, het is een, een, een politieke en een landencrisis... de eerste bal ligt bij de regeringsleiders die wel stappen maken... maar voor de, voor de kapitaalmarkten uh, soms te langzaam. Ja, maar uh, die kritiek hebben we heel 2011 gehoord. Uh, Sarkozy en Merkel die houden niet op om elkaar te begroeten uh, en te ontmoeten. Uh, en iedere keer is de conclusie, nou ja, het is in ieder geval beter dan niks... Doen ze op dit moment genoeg? Nou, de vraag is, ik denk wel dat ze genoeg doen, maar de vraag is of het allemaal snel genoeg uh, is. En de vraag is uh, of de kapitaalmarkten het vertrouwen hebben dat uh, plannen die gemaakt worden ook worden uitgevoerd. Als je naar het plan van Italië, van Monti kijkt, daar is niet zoveel meer mis. Maar je merkt de twijfel in de kapitaalmarkt of ze dat uh, volgend jaar en het jaar daarna nog steeds gaan uitvoeren. En dat moet wel weggenomen worden. Hoe? Nou, een van de, en dan kom je dus toch weer bij de regeringsleiders. Uh, een van de dingen is dat Monti dus zeer aan het vertrouwen moet werken. En je ja. ziet ook dat hij dat Monti doet. Monti is de premier van Italië, voor de ja. duidelijkheid. Ja, dat is de premier van Italië. En je ziet dus dat hij dat doet door in de voortdurend te communiceren, in de publiciteit te treden en duidelijk te maken wat hij doet en op, op welke snelheid. Ja. Maar je ziet ook dat hij de politieke druk. Uh, uh, voelt van zijn, van, uh, in Italië en daarmee uh, he, dus aan, aan Merkel, aan de andere Europese leiders... zegt van jongens, u moeten ons wel helpen. Nou, dat spel, dat zal het komend jaar nog, uh, nog doorlopen. Ja. En de EBF heeft daar een rol om daar mee te denken en mee te werken. Ja. De vraag is ook of de Europese Centrale Bank niet meer doet dan ze mag. strikt genomen Lex Hoogduin, voormalig bestuurder bij de DNB, de Nederlandse bank... die vindt namelijk dat die ECB op dit moment uh, gedwongen wordt... dingen te doen die niet tot de taken behoren. Ja, ik heb dat artikel van Lex Hoogduin ook gelezen. Uh, het is zo dat in, in, in feite is de ECB een monetaire autoriteit. Uh, dus moet zorgen voor de stabiliteit van de euro. En ze rekken dat mandaat wel heel erg op. Als je de ECB als, uh, als zeg maar, verwarmingsketel ziet in het verwarmingssysteem... dan wordt er nu de laatste tijd ook flink op de verwarmingsketel gekookt. Dat kan wel een tijdje, maar dat kan niet eindeloos. Uh, en Lex die, die waarschuwt daar, uh, daar terecht voor. Juist, ja, dus u bent het met hem eens. Ja. Goed, dan is er nog een ander heikelpunt. En dat is uh, iets wat Nicolas Sarkozy, de president van Frankrijk, heel graag wil. Dat is transactiebelasting op die banken. Ja, transactiebelasting. Het zal u niet verbazen dat ik daar geen voorstander van ben. Nee. Uh, wat ik, gebeurt er als het toch doorgaat? Ja, als het toch doorgaat. Ja, dat is het, ik kan het moeilijk voorspellen, maar mijn gevoel is dat bij de stapeling van, uh, van regels... Uh, transactiebelasting gewoon leidt tot wegvloeien van kapitaal... en dan juist het geld wegtrekt uit de economie die het zo hard nodig heeft. Welke? Alle economieën in Europa, vooral in Europa. Want als je het niet wereldwijd invoert... als je niet met z'n allen afspreekt uh, uh, dat je dat gaat doen... dan is de kapitaalmarkt is een emotieloos wezen... wat de makkelijkste en meest efficiënte plek opzoekt. En dat is dan niet Europa. Ja, Wat gaat er met de handelshuizen gebeuren dan als dat doorgaat? Ja, die verhuizen. Want die zijn wel behoorlijk mobiel. Waar naartoe? Nou, naar, zoals ik zei, naar plekken waar, het, uh, waar, waar zij vinden dat de kapitaalhandel het meest efficiënt uh, zal plaatsvinden. Nou, je hoort daar alle, alle hè, dat, dat is speculatie, maar dan hoor je al die fin andere financiële centra uh, uh, van Hongkong tot Singapore noemen. Juist, je hoort ook Londen, Zwitserland en de Verenigde ja, Staten. Ja. ja, maar Londen, daar, die is voor mijn gevoel zo verbonden aan het lot van de eurozone, dat die het daar nog uh, moeilijker in zou kunnen hebben dan ze zelf zouden willen. Ja. Zeg, u hebt nog wel een conglomeraat aan uh, functies nu. Hè? U werd vier jaar geleden pas directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Uh, nu dus voorzitter van die uh, bankenfederatie. Uh, uh, uh, daar was u ook al, de internationale bankenfederatie. En dan ook nog die Europese functie waar ik het net over had. Gaat dat niet een beetje allemaal door elkaar heen lopen? Nee, het gaat niet door elkaar heen lopen. Uh, die, mijn hoofdfunctie is directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Op grond daarvan, en ik heb vijf jaar in Brussel gewoond en gewerkt... Dus ik, uh, en ik ben al lid van het uitvoerend comité van de EBF, wat maandelijks vergadert. Uh, op grond daarvan heb ik deze EBF-functie uh, voor twee jaar. Uh, daar word je voor gekozen, voor dat mandaat. En de EBF is op dit moment voorzitter van de International Bank of Banking Federation. En vandaar dat ik daar ook bij betrokken ben. Juist, en in die hoedanigheid hebt u vast ook uh, veel contacten met de, met, met de allerhoogste in rang... zal ik maar zeggen, die dit probleem moeten oplossen? Nou, eh... Uh Af en toe en nu en dan. Wat de IBFED heel goed doet is uh, het bij elkaar brengen van oh. grote uh, bankengemeenschappen. Hè? Dus het is niet een groep van banken, het is een groep van bankenfederaties. En daardoor behoorlijk vertegenwoordigd. Ja. Je ziet dat ieder werelddeel vaak zijn eigen problematiek heeft die heel erg daarop lijkt. Maar inderdaad, zo'n onderdeel als de Financial Transaction Tax, dat bespreken we daar. Ja, maar goed, zo'n club als de Internationale Bankenfederatie of de Europese uh, uh, representant daarvan. Ik mag toch aannemen dat in het hart van zo'n economische en financiële crisis op z'n minst de minister van Financiën, af en toe contact met u zoeken of niet? Zeker, met de Europese Bankenfederatie zeker en Europese commissarissen, dat, uh, dat klopt. En dat contact uh, zoekt men en dat zoeken wij ook op, want we willen graag onderdeel zijn van het debat uh, ja. uh, om de bankensector verder te brengen. En wat is uw boodschap, de kern van uw boodschap voor 2012 aan het adres van Jan Kees de Jager, onze minister van Financiën en al die anderen in Europa en de Europese regeringsleiders? Dat is, uh, mijn kernboodschap is dat ze moeten stappen zetten... om de euro, de landencrisis, op te zetten. De euro is essentieel voor Nederland en ook voor Europa... Uh... En uh, als ik dan, dan ook nog tot, tot Jan-Kees de Jager kunnen richten... blijf je verzetten tegen de Financial Transaction Tax... omdat die ten, uh, slecht zal zijn voor de Europese economie. En de laatste boodschap is dat we hem graag op alle punten helpen... net zoals zijn collega's. Wim is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... en de nieuwe voorzitter van de Europese Bankenfederatie. We houden contact en ik dank u voor uw tijd. Hartelijk dank. Dag. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen vermist. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. De meesten komen snel terug, anderen nooit. Ja, mijn man die uh, zei al heel vlug, die zien we niet meer terug. Een open einde voor familie. Dat we met zus leven terugvinden, die hoop heb ik niet meer. Maar stoppen met zoeken voelt als een vorm van verraad. Denk toch als die gevonden zou worden, dat dat echt een afsluiting is. De achterblijvers. Steeds vaker dames en heren halen ze het nieuws: vermissingen, vermissingen die dramatisch eindigen, zoals die van Millie Boelen of de Rotterdamse Jennifer. De databanken van de politie zitten ook vol met mensen die nooit zijn teruggevonden. In onze serie De Achterblijvers ontmoet Egbert Hermse direct betrokkenen. Vandaag de verdwenen vader. Op 1 mei, op 1 mei, op mijn verjaardag. Ik werd twee jaar. En uh, toen is vader weggehaald. En die is in Kampen in de cel gezet en de volgende dag naar Hengelo gebracht. En de dag daarop 3 mei, dus morgens, hebben ze hem om tien voor half zes in de auto gedaan. En die auto is even voor zes leeg teruggekomen. Het is 1943 en de Duitse bezetter haalt meedogeloos uit naar Nederlanders... die wagen mee te doen aan wat later bekend is geworden als de april- en meistakingen. Johannes van Oene, 37 jaar oud en vader van vier kinderen... wordt in zijn woonplaats IJsselmuiden opgepakt en ter dood veroordeeld. En, uh, ja, en daar, daarna is hij hoogstwaarschijnlijk dus gefuseerd en ergens in de grond gestopt. Want ik kan dat geen begraven noemen. Later is er weinig meer over gepraat. Moeder kon daar heel slecht over praten. En eh, moesten toen ook in die tijd door. Ze zat met vier kleine kinderen en eh, je moest door. En dat horen we ook dus van andere families. Dat werd verzwegen. Truus de Witte promoveerde op een onderzoek naar oorlogsvermisten. Een onderzoek dat ze startte naar aanleiding van de vermissing van haar eigen oom... in diezelfde mei maand van 1943. Ik heb aan mijn vader gezien wat het hem heeft gedaan dat zijn broer vermist was. Ik ben altijd opgevoed met het idee van nou, er is niks aan te doen, hij is weg. Maar toen ik ouder werd in 1995 zag ik uh, uh, de Canadese bevrijders... en ik zag dat het oude mannen waren en toen drong het op me door... Hey, als ik nog iets wil vinden over mijn oom, dan zal ik daar haast mee moeten maken. Want ik vond het een heel akelig idee dat er uh, iemand zomaar uh, verdwenen kon zijn. Truste Witte vond haar oom terug. Hij was onder een andere naam begraven in een massagraf. Met haar onderzoek en publicaties wil ze nabestaanden van vermisten helpen... bij het zoeken, maar ook bij het verwerken. Ze pleitte daarbij wel voor realistisch te blijven. Als je wilt zoeken naar het graf... Nou, dan kun je dat eigenlijk wel uitsluiten. Als je wilt zoeken naar het verhaal achter de vermissing... dan kom je al een heel eind. Als je wilt zoeken naar een stukje eerbetoon... Uh, opa, je bent vermist, maar we zijn je niet vergeten. Wij proberen het verhaal zo gedetailleerd mogelijk uh, weer te geven. Dat is ook al een vorm van vinden. Uh, Paolo Coelho zegt, ieder moment van zoeken is een moment van vinden. Guus Rook is realistisch, maar blijft wel zoeken... naar de plek waar haar vader begraven moet zijn... Nou, we zijn de laatste jaren begonnen. Heeft mijn man heeft een stuk in de krant in Hengelo laten zetten. Eh, omdat het daar gebeurd is in Hengelo. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En daar hebben wij... Wij gaan ook steeds naar Hengelo nog naartoe... om met die mensen te praten en nog te zoeken. Eh, ik vind het vreselijk dat ik mijn vader moet missen. Maar omdat iedereen ons nog helpen wil... ben ik blij om, want dan is hij nog niet vergeten. Hij is er nog een beetje. Zie, Eerst mijn vader, mijn moeder. Ik ben dit, dat kleine ding. Dat is mijn oudste broer. Klein zwart-wit fotootje in een zilveren lijstje. Ja. De, en mijn zus en mijn, mijn zus boven me. Is, is, is het niet, niet vreemd dat u wel het beeld van de kleine fotootjes hier heeft... maar de echte herinnering? Ja, u was twee jaar. Ja. Nee, maar dat is, dat is voor mij... Een foto is een houvast... Dat was Bevaar, onderzoekster Troos de Witte. Mensen hebben de neiging om uh, met oplossingen te komen. Um, iemand moet gevonden worden of je moet er maar een streep achter zetten. Maar vermissing is een hele lange onzekerheid. En je ziet in de praktijk, en dat hoor ik ook van achterblijvers, dat mensen dan aftaaien. Van nou, nou moet je erover ophouden. Of ja, ik weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Uh, ik blijf maar uit de buurt. En het is ontzettend belangrijk om uh, het fenomeen... Rauwverwerking werkt niet, in de maatschappij te planten. Zodat de omgeving toch naast de achterblijver kunnen blijven staan... en het samen maar niet weten. Maar wel begrijpen wat het is om te leven met vermissing. Ondanks dat ze haar vader nog steeds niet gevonden heeft... waren er wel momenten waarop Guus Rook toch probeerde afscheid van hem te nemen. Ik heb In het vorige huis waar we woonden dronde ik altijd over mijn vader... En we zijn uh, gaan verhuizen en ik heb het nooit meer gehad. En toen heb ik voor mezelf gezegd van, toen was hij dan ook al op, een, op hoge leeftijd. Dus ik zeg, nou is hij vast overleden. Voor mijn gevoel. Omdat ik er niet meer over droomde voor die tijd altijd. En ook altijd dezelfde droom. Heel vreemd. We hadden om, Rondom ons huis hadden we water. Dus je moest over een brug om bij ons op het erf te komen. En dan kwam die altijd met mijn moeder in de auto. Die mensen hebben nooit een auto gehad. Kwam die in de auto en dan reed hij de brug over. En dan ging, ik was altijd in de voortuin aan het wieden. Altijd. En dan ging mijn moeder die ging achterom naar de keuken. Die ging koffie zetten en mijn vader ging altijd bij me wieden. Helpen wieden. Dat was het. En het was elke keer dezelfde droom. Heel vreemd. En op een zeker moment was het over. De droom was weg. Ik heb hem ook nooit weer gehad. En dat heb ik op, op dat moment. Ik denk, ik heb het niet meer. Dan, is die, dan leeft hij nou niet meer. Ik denk toch, als hij gevonden zou worden... dat dat een, een, echt een afsluiting is. Dat vind ik een natuurlijk iets als je je vader en je moeder begraven kunt. Het laatste deel van de Achterblijvers, gemaakt door Egbert Hermsen. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Het Straks nu ook gerommel bij de christelijke vakcentrale CNV. Maar eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Een meesterzet noemen deskundig het plan van Albert Heijn... om binnenkort bonuskaarthouders, en dat zijn er maar liefst 7 miljoen in Nederland... gerichte aanbiedingen te gaan doen. Via de bonuskaart kan men namelijk precies bijhouden wat een klant koopt... en als hij of zij nou opvallend vaak en veel wc-papier, poezen eten, koffie of bier koopt... krijgt hij vanaf maart per e-mail speciale kortingen op deze producten. Elke maand één aanbieding. Een meesterzet dus. Een meester zet? Volgens mij helemaal niet. Want wat doe ik en met mij heel veel anderen? Producten die ik heel veel gebruik, koop ik, als het even kan, bij de goedkoopste supermarkt. En dat is in de meeste gevallen nu juist niet Albert Heijn. Zo gebeurt het dus dat wij zaterdags een rondje maken langs Albert Heijn, Dirk en de Lidl. Als zeer ervaren consument weet ik dat bepaalde producten alleen maar bij Albert Heijn te krijgen zijn... Maar als het gaat om bijvoorbeeld poesen eten, wc-papier, spa, koffie en bier... dan kun je goedkoper terecht bij Dirk of de Lidl. En vaak gaat het dan nog om precies dezelfde merken. Die producten staan dus nooit geregistreerd op mijn Albert Heijn bonuskaart... terwijl ik wel een grootgebruiker ben. Dus, wat zou nou echt een meesterzet zijn van de Zaanse Grootgrutter? Spionnen neerzetten bij de uitgang van Dirk, Jumbo, Aldi, Lidl, Zee Duizend en naam, adres en kassenbonnen zien te bemachtigen van die klanten. Die gegevens naar de beheerder van de bonuskaart sturen... en die zorgt er dan voor dat de ontrouwe Albert heijn -klant een aanbieding krijgt toegestuurd van producten... die hij bij een goedkopere supermarkt heeft aangeschaft. En reken maar dat de vreemdganger daar gebruik van zal maken... want zo leuk is het nou ook weer niet... om een groot deel van de zaterdag een rondgang te maken... langs verschillende supermarkten. Oh. 66 is het maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek oh. Oh. Oh. Oh. Oh. I'm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 Jason Mraz met Butterfly. Vijf voor half elf, dames en heren. Na alle perikelen binnen de FNV koerst nu ook de andere grote vakcentrale, de CNV, af op een scheuring. De politiebond ACP wil zich afscheiden. En ook de militairen van de Acom hebben hun opzegbrief al geschreven. Ze moeten maar alleen nog versturen. Is dit het begin van het einde van de vakbeweging zoals we die van de afgelopen decennia hebben gekend? Sjaak van der Velde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vakbondshistoricus, uh, gerommel bij de FNV en nu ook bij het CNV. Gaan die bonden eraan? Ja, wie had dat uitgedacht, hè, bij de mannenbroeders? Dat het ja? daar ook kon gebeuren. Ja, ja. Nou ja, het, het heeft ook nu weer toch met het pensioenakkoord te maken voor een deel. Hè, dat, dat lees ik tenminste in de, de schaarse berichtgeving die er nog over is. Op de eigen site van uh, CNV staat nog niks, maar goed. Nou ja, de politiebond noemt dat voornamelijk de reden een gebrek aan herkenbaarheid. Ze hebben met hun 25.000 ja. leden te weinig invloed op het centrale beleid, vinden ze. Begrijpt u dat? Nou ja, dat, dat begrijp ik wel, want het is eigenlijk met alle bonden hebben dat een beetje. Dat is ook een reden geweest voor de scheuring. Uh, of de, de problemen, laat ik het zo zeggen, binnen het FNV. daar was hetzelfde, hè, van dat bonden zeggen, ja hoor eens, wij hebben zoveel leden, maar we zien onze ideeën niet terug in het beleid van de centrale. En dat blijkt nu binnen het CNV dus ook een rol te spelen, in ieder geval ja. bij het ACP. Maar dan hoorde ik Jaap Smit als de voorzitter van, het, van die CNV hoorde ik vandaag eh, eerder op deze zender roepen, ja luister eens, we zijn een centrale. We komen met één gemeenschappelijk standpunt naar buiten. Ja. Eh, en ja, dan zijn er wel eens ontevreden mensen, maar het gaat nog om, om het collectief. Heeft hij daar ook niet gewoon groot gelijk in? Ja, daar heeft hij op zich natuurlijk gelijk in als hij het zo zegt. Alleen het probleem is een beetje dat de laatste jaren, zeg maar, sinds het ontstaan van het poldermodel in 1982, 1982 is er binnen de vakbeweging iets, hij heeft zich ontwikkeld, waardoor het, ja, het centrale beleid eigenlijk heel belangrijk is geworden, maar vooral ook het Haagse beleid. Ja. En veel mensen herkennen zich daar niet meer in. Die denken, ja, wat heb ik nou te maken met wat ze in de SER en de Stichting van de Arbeid bespreken? Nou, bijvoorbeeld het pensioenakkoord. En daar, daar noemde ik dat net ook. Het pensioenakkoord is daar een goed voorbeeld van. Ja. En daar er komt wel wat bij. Er is een onvrede inderdaad over herkenbaarheid. Mensen willen lid, wel lid van een, een, een collega-bond, zeg maar, met vakgenoten worden waarschijnlijk. Dat is in ieder geval de ideeën die de laatste jaren op gang hebben gedaan binnen de vakbeweging. Ja. En ook daarbuiten, mensen die de vakbeweging bestuderen, zeg maar. En dat, mensen herkennen zich dan niet meer zo in zo'n zo ja, afstandelijke organisatie... die vaak dan ook nog eens onder leiding staat van... Nou ja, Jaap Smit is zo'n voorbeeld ja. van... Ja. Ja, hij was niet eens lid van het CNV toen hij voorzitter werd. Dat is voor veel mensen eigenlijk uh, heel moeilijk te uh, Voor de, te de traditionele achterban. Uh, die situatie. Goed, hoe dan ook, als de ACOM en de uh, uh, ACP eruit stappen... dan verliest de CNV wel een behoorlijk aantal uh, van zijn leden. Wat is dan de legitimatie en de legitimiteit van die bond? Van de... CNV, van de Ja, ja. om 10% van de leden, die twee bij elkaar, dus ja. Nou ja, het is een relatief klein probleem. Maar goed, het is vervelend natuurlijk om 10% van je leden kwijt te raken. Ja. Nou ja, dat maakt het dus voor de, de centrales, en dat zal binnen het, de, de FNV niet anders zijn als daar op een gegeven moment een scheuring komt. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk nu die plannen voor de, de nieuwe vakbeweging, waar misschien het ACP zich wel mee aan kan sluiten. Want ja. die hebben wel gezegd dat ze nu in ieder geval... Uh, ...wat meer op willen gaan trekken met de Nederlandse politiebond van uh, het FNV. Dus je krijgt nieuwe conglomeraten van de. Je krijgt uh, van wel vakbonden. waarschijnlijk nieuwe structuren. Goed. En ja goed, binnen de polder of binnen het, uh, het centrale overleg... ...zal men toch met de vakbonden moeten blijven praten, want ja. daar is alles op gebaseerd. Sjaak van der Velde, vakbondshistoricus. Ik dank u wel. Graag gedaan. Lekken we vooruit naar de avond. Tien voor half tien op Nederland 2. Reporter International, KRO-Reporter International moet ik zeggen. Die uitzending staat in het teken van Iran en de bom. Jacco Versluis is de maker van deze Reporter International. Goedemorgen. Goedemorgen. Zee. Wat heb je gemaakt, wat gaan we zien? Wij gaan zien hoe ik bijvoorbeeld naar Wenen ben afgereisd... voor een interview met een hele trotse Iraanse ambassadeur... bij het Internationale atoomagentschap. En die liet speciaal voor de KRO zien een echte centrifuge uit Natans... waar Uranium in wordt verrijkt... Kortom, de reden waarom, als het aan Israël lag... er dadelijk een pijt wordt neergelegd op Teheran. Ja, en dan is de vraag, heeft Iran een bom? En krijgt Iran een bom? Uh, ik zou willen dat ik vanmiddag een persbericht de deur uit kan doen... waarin wij onthullen dat ze inderdaad een bom hebben. Uh, mijn persoonlijke mening is dat vroeg of laat... zal het er waarschijnlijk wel van komen. Ja. Uh, op dit moment is het, uh, is het niet zo. Maar het zijn de, uh, de, de, ook de diplomatieke schermutselingen op de achtergrond... Uh, de bewijsvoering van met name westerse landen of Iran wel degelijk zou kunnen beschikken... over de middelen om een bom te maken. Ja, wat wel opmerkelijk is dat wij hebben een oud-directeur uh, van het Internationale Atoomagentschap uh, geïnterviewd... oud-wapeninspecteur ook. En die beweert dat een van de belangrijkste bewijsstukken tegen Iran... Uh, zeer waarschijnlijk een vervalsing is... Um, dus het is zeer de vraag of Iran inderdaad werkt aan een atoombom... en waar dat dan op is gebaseerd. Het doet in die zin een beetje denk ik aan de aanloop naar de oorlog... Tegen JAK, tien jaar geleden. Daar werd van tevoren ook geroepen dat er van alles mis zou zijn in dat land. Achteraf moesten we met, ze toegeven... dat er toch niet zo heel veel van deugde van dat bewijs. Interessant kijk je in de keuken van met name het internationaal atoomagentschap. Die VN-club die toezicht moet houden op de naleving van de regels... met betrekking tot kernenergie en het maken van kernwapens. Allemaal in Reporter, Caro. Reporter International te zien vanavond. Tien voor half tien. Op Nederland 2. Jacob van Sluis, dankjewel. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op caro.nl. Snel door naar Prem, Radek, Ergens in een bus. Zonder beeld zie ik Prem. Nee, nee, nee, nee. Goedemorgen, Sven. Ik sta op de vakantiebeurs. En wat grappig is, bij mij staat Sebastian Straten. Want we gaan praten over vakanties. Maar Sebastian, jij verkoopt vakanties naar. Iran. Hoor je dat, Sven? Dus ah, als de mensen allemaal bang gemaakt zijn door reporter, dan moet Sebastian proberen. om mensen toch te verleiden om naar Iran te gaan. zonder dat ze bang zijn dat er een bommentapeet op ze wordt gelegd. Dus ik ben benieuwd hoe Sebastian dat lukt. En het is ontzettend. Het is in Hal 1, Sven. En we gaan luisteraars daarna praten zo meteen. Over vakantie, wat het met u doet. We hebben Hans Buiter een heuze dokter. En wat leuk is, de tafeltenniskampioen van toen ik tiener was in Suriname, Jeffrey Yonkiva. Die doet nu aan ecotourisme in Suriname. En we gaan kijken of Suriname ook wel een leuke plek is om naartoe te gaan. Maar dat allemaal, luisteraars, doen we na het Bourgondisch vakantiestemgeluid van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft de Iraanse geestelijk leider Gamenei persoonlijk gewaarschuwd dat zijn land de straat van Hormuz niet moet afsluiten. De zeestraat is een cruciale verbinding voor olietankers tussen de Indische Oceaan en de Persische Golf. De gemeente Weert looft 5000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van de dader of daders van de autobranden. De afgelopen drie jaar gingen tientallen wagens in vlammen op in Weert. De NS zet op een aantal trajecten langere treinen in om reizigers meer zitplaatsen te bieden. In totaal zijn 14 sprinters verlengd. Er waren heel verklachten dat die sprinters overvol waren. En de vakcentrale CNV betreurt het dat de politiebond ACP uit het vakverbond stapt. De politiebond voelt zich er niet meer thuis. De bond zou te weinig invloed hebben. En ook de militaire bond ACOM denkt aan opstappen. CNV hoopt de militairen nog binnenboord te kunnen houden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Primtime. Rem, Radar Luister, Luisteraars, ik moet het eerlijk toegeven. Ik vond Nederlanders ooit in 1983-1984 dom. Als het in Nederland prachtig weer was en de zon volop scheen... stapten ze massaal in de auto het vliegtuig of de trein om op vakantie te gaan. Rare jongens... Dacht ik. Tot ik zelf kinderen kreeg en net als al die rare jongens ieder jaar in de zomervakantie op vakantie ging. Natuurlijk betaal je dan ook weer het meest. Uit diverse statistieken blijkt dat ik daarmee leek op de gemiddelde Nederlander. En nu gaat men niet één keer per jaar op vakantie, nee, twee of drie keer. Dit is de wintersportperiode en voor sommigen juist even de tijd om de zon te halen. Waarom is vakantie nou zo belangrijk voor u? Is het vrij zijn? Is het het ontdekken van andere landen? Kortom, mijn vraag aan u is vandaag. Waarom gaat u op vakantie? U mag me bellen op 0800-1121. U mag meedoen naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Live vanaf de vakantiebeurs in Utrecht. Welkom bij Primetime. Primtime. It's Luisteraars, we staan in haal 1 van de vakantiebeurs. We staan vlak achter de Carperinia-verkopers. U mag langskomen als u dat wil, maar ik begin eerst bij Hans Buiter. U bent dokter, verenigingshistoricus bij de ANWB. Hoe oud is vakantie? Uh, vakantie is uh, bijna zo oud, zou ik zeggen, als uh, de stedelijke beschaving. Romeinen gingen al op vakantie. Grieken weet ik het niet. Romeinen weet ik van dat ze naar het oude Griekenland gingen. de Oude ruïnes bekijken, tempels. Romeinse graffiti is daar aangetroffen. En een topattractie voor Romeinen, maar dat is echt een luxe reis. Een reisje naar Egypte, een reisje over de Nijl heen. Ik weet niet of je het uh, boek uh, kent uh, van Louis Caperes, Antiek Toerisme. Ja. Die beschrijft ook een reis, de Nijl op stroomopwaarts. Nou, en Obelix had het over ja. Cleopatra en dat zie je vakantiegangers. Ja, ja, ja. Ja. Ik haal mijn geschiedenisles uit als ik zei Obelix. Heel verstandig. Maar, maar, maar, maar dus daar, al, al voor het jaar nul dus... gingen Europeanen, Romeinen op vakantie naar Persië, Egypte... Uh, nee, uh, niet na najaar nul. Uh, wat dat betreft, eerste eeuw voor Christus, zou ik zeggen. Van ja. in ieder geval op het moment van dat het Romeinse Rijk een beetje veiliggesteld was. Uh, verbindingen goed waren. En uh, Iran, Perzië, dat is lastig. Want dat was wat dat betreft de, toen, de toenmalige vijand. Ja. Natuurlijk waren handelsbetrekkingen mee. Maar om toerisme te hebben heb je inderdaad ook goede verbindingen nodig. Ja. Dus op dat moment waren dat vooral verbindingen over zee. Want dan kon je ja. grote afstanden doen. En daarnaast, uh, je had veiligheid nodig. En door de. Over die grens te gaan van dat Rijk. Dat, dat was, gebeurde wel. Maar voor toeristische redenen was het problematisch. Als we dan kijken naar de moderne geschiedenis. Ja. Uh, vanaf wanneer gaat men in Europa massaal op vakantie? Massaal op vakantie gebeurt sinds die 19e eeuw. Natuurlijk in die 18e eeuw werd al veel gereisd. Mensen die naar Italië gingen. Voor hun scholing, voor ontwikkeling. Maar ook mensen uit, zeg maar, Amsterdam en Rotterdam? Ja, zeker. Alleen verbindingen waren problematisch. Het ging allemaal over de weg. Met koets. Eh, af en toe stukjes per schip. En vanaf die 19e eeuw werd het allemaal gemakkelijker. Maar Op het moment dat het spoorwegnet. Maar was het vroeger dat vakantie alleen voor de elite was? Ja, maar ook het bovenlaag van de burgerij. Maar dan zie je dat in die 19e eeuw, met name dat is echt het grote moment van dat die vakantie gedemocratiseerd wordt al. Dat ook de hele delen van die burgerij, mensen die zich die wat tijd hebben, die wat geld hebben. We gaan praten over? 1830, 40. Uh, nee, iets later. 1850, 1860. Ja. En natuurlijk, die gingen ook weer opnieuw allemaal naar Italië toe. Want die ja. oudheden en die cultuurmonumenten... dat trekt allemaal. Mensen Ze zijn nieuwsgierig, willen uh, inspiratie opdoen. Maar daarnaast gingen ze naar zee toe. Dat is precies het moment dat die badplaatsen ook allemaal opkomen. Oh. En bijvoorbeeld, uh, dus eerst in Engeland, maar later ook in Frankrijk. Normandie, uh, et cetera. En iets later aan de Côte d'Azur. Dus waar we wa wa wachten, dus niet al die Prachtige badplaats ja. aan de Midden die zei Ouer of jonger dan de badplaatsen in Engeland... en aan de Normandische kust? Uh, ja, de Normandische kust... die badplaatsen, van als je bijvoorbeeld... Etra Tauwe bekijkt... Uh, uh, Jeb, uh, die, die omgeving... dat is allemaal ouder dan de, de Côte d'Azur. En uh, wat alleen bijzonder is... dat in Engeland, en iets later... ook op het vasteland, die hele infrastructuur... met die, niet alleen die hotels, maar ook die piers... die daar uh, neergezet zijn. Um, dat kennen we... in Nederland niet zo, maar dat... Uh, ik, ik, weet, ik weet niet hoeverre dat je het verschijnsel... piers kent, die 19 e eeuwse gietijzeren dingen, mensen... Zo flaneren met uh, uh, cafeetjes, restaurants. Geweldig. Zeg maar de boulevards waar mensen f, uh, uh, hun vakantie... Ja, een soorten... boulevard, maar een boulevard de zee in dan. Okay. En dat is natuurlijk ja, uh, gewoon een enorme sensatie. Dat je over, ongeveer over de zee kon lopen. En wanneer begint het grote volk... De, de, de armoedzaaier zoals ik, massaal op vakantie te gaan. Uh, ja, uh, ik kan natuurlijk niet in iedereen's sporten kijken. Maar de, dat er echt meer mensen in de, uh, op vakantie gingen is vanaf 1920 ongeveer. Op dat moment dat er CAO's werden ingevoerd, dat lonen stegen, dat uh, mensen die in een CAO zaten een, minimaal één week vakantie per jaar kregen. Op dat moment werd het echt massaal. Er kwam bijvoorbeeld in Nederland ook het kamperen op. Eerder verbleven mensen, vooral in hotels en in pensions. Ze gingen kamperen, met werden alle kampeerterreinen opgezet. En uh, vakantietreinen zaten overvol. En uh, mensen gingen ook met fietsen. En, uh, ook in, uh, beginnend met auto's uh, de grens over. En wanneer kwamen die campers in beeld? Uh, campers, dat is uh, behoorlijk laat. Dat is pas uh, rond 1970. Maar wat wel een belangrijke uh, innovatie ook was van de jaren 30. Uh, massaal uh, vanaf de jaren 50. De caravan. Uh, inmiddels staat hij uh, zelfs op lijstje van het Nederlandse erfgoed. In het buitenland zijn we de beroemd om. Maar uh, mensen gebruiken uh, naast de tent. Uh, vooral uh, massaal ook uh, een uh, huisje achter uh, de auto. Op vakantie gaan. En is nog steeds ongekend populair in Nederland. meneer Buiten, kunt u mij uitleggen. Uh, u bent niet de eerste de beste. Wat is het toch dat mensen drijft naar vakantie? Is het omdat je buurman gaat? Is het omdat je het nodig hebt? Uh, ik denk dat mensen het gewoon echt nodig hebben. Natuurlijk dat ze soms met de buren. Want het is altijd prettig als je kan zeggen. Goh, ik ga dit jaar naar. Iran. En de burger gaat niet naar Iran. Maar uh, dat, dat element kan erin zitten. Maar ik denk dat het uh, vooral is van dat mensen gewoon behoefte hebben om eens iets anders te zien. Ze zijn nieuwsgierig, dat is gewoon aangeboren behoefte. Dus wat dat betreft. Sommige mensen wel beweren. Ik lees wel eens verhalen van psychologen die zeggen... van mensen krijgen last in het vreemde van stress, et cetera. Nou, mensen kunnen overal stress verkrijgen. Maar ik denk dat er echt een behoefte is om iets nieuws te zien... om vrij te zijn en vooral dat om gewoon weg te zijn. En dat kan in het eigen land zijn, maar dat kan ook in het buitenland zijn. Luisteraars, uh, Jeffrey Yonkjifa en ik hebben samen op de middelbare school gezeten. Uh, ik loop hier op de vakantiebeurs en ik zie Jeffrey... Uh, we gaan zo praten over het zakelijk. maar Jeff, weet weet. Waren in Suriname. Ging je ooit op vakantie? Eigenlijk niet, nee. Nee, vakantie was dat we gingen spelen in de grote vakantie. Ik kan me niet herinneren, gingen jouw ouders op vakantie? Zij gingen wel af en toe, maar niet uh, zoals nu. Dat uh, ieder jaar uh, je op vakantie moet gaan, eigenlijk. Oké, okay, ik ben weggevlucht uit Suriname, jij bent gebleven. Is er in Suriname nu een verandering? Dat je ziet dat Surinamers ook zeg maar, op vakantie gaan? Nou, de Surinamers gaan in ieder geval uh, uh, veel naar het buitenland. Maar we merken nu ook dus dat. Ze dus gaan zelf ook veel naar het binnenland gaan, omdat ja. ze zich eigenlijk afvragen van wat komen de Nederlanders eigenlijk doen, genieten van ons prachtig binnenland. Ja, wat luisteraars vertellen. Ik, ik, ik ben vaak op reizen gegaan, georganiseerd met groepen uh, advocaten. En toen gingen we naar het bos in Suriname en toen bleek dat weinig Surinamers het bos ingingen. Men ging niet op vakantie in eigen land, behalve naar badplaatsen zoals de Republiek, Cola maar, Kreek, Cola ja. Kreek, maar niet echt verder. Maar dus in Suriname zie je ook die verandering, mensen op vakantie gaan was zeker een zekere verandering, omdat er eigenlijk ook meer mogelijkheden zijn gekomen hè, voor, de, voor de lokale toeristen, zeg maar om uh, naar het binnenland te gaan. Oké, okay, wat leuk is luisteraars, ik heb hier ook Sebastian Straten en dan zult u vragen, prim, wat is de link tussen Suriname en Iran? Nou, de president van Iran, Ahmadinejad, heeft net de president van Suriname, meneer Desi Botes, ontmoet enkele dagen geleden. Maar Sebastian Straten, voordat we gaan praten over wat jij allemaal doet, gaan Iraniërs zelf op vakantie. De Iraniërs gaan uh, tegenwoordig steeds vaker op vakantie. Ja. Uh, ze, worden eigenlijk steeds, uh, ja, ze hebben steeds meer geld en steeds meer tijd om op vakantie te gaan. Het is nog relatief nieuw. Je moet een beetje denken aan het bermtoerisme van ons ja. in de jaren 60. ziet gaan we, we op, naar de, ja, dat ik naar de mevrouw toeloop. Mevrouw, terwijl Sebastian zijn verhaal afmaakt, leg even uit. Gaan de Iraniërs nog op vakantie? Ja, ze gaan massale vakantie. Met ook name naar het buitenland. in uh, het Iraans nieuwjaar. Dat begint op 21 maart in Iran. En dan gaan ze ook naar het buitenland? Uh, als ze een visum krijgen van de Nederlandse ambassade, wel. Oké, okay. mevrouw, u bent hier op de vakantiebeurs. Uh, waarom is vakantie voor u van belang? Uh, heerlijk even lekker tussenuit, hè? Even relaxen. En ho ho hoe oud was u toen voor het eerst op vakantie ging? Poeh. nou, 17, 18 jaar, is een beetje. Dus u bent altijd en u ging trouw ieder jaar op vakantie. Ah ja, ja, geen jaar voorbij gegaan. En... Heel weinig tenminste. En wat, waar gaat u dan? Waar ging u dan naar Zona toe? Uh, nou, heel veel wel naar Duitsland, ja, Spanje, Griekenland, en... Turkije. En ook nog wel uh, andere. Of... Brazilië. Maar, en leefde u echt naar uw vakantie toe gedurende dat jaar? Wel, toch wel, ja. Heerlijk. Ja. En, en, en wat is dat? Kunt u me de charme uitleggen? Want ik probeer nou in deze uitzending uit te zoeken waarom Nederlanders zo massaal op vakantie gaan. Waarom? Ja ja, is, uh, je hebt drie weken of vier weken vakantie en dan weet je er lekker uit, toch? Ja, je kan ook thuis blijven en een boek lezen. Kan ook, maar ja, dat is. Uh... Ja, dat komt ieder weekend bijna voor. Ja. <laughs> Oké, okay, veel plezier. Weet u al waar u dit jaar op vakantie naartoe gaat? Nee, nog niet. En gaat de recessie iets doen met uw vakantiebesteding? Ja, nou, misschien niet direct. <laughs> Oké, okay, dank u wel. Uh, luisteraars, u mag meebellen. U weet het, mijn vraag is waarom gaat u op vakantie 0801121. Mede naar printtimeapelstaatntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag PrinttimeRadio1. Ja. Oké, okay, luisteraars, u mag bellen. En dat heeft Bilal gedaan. Goedemorgen, Bilal. Goedemorgen, Prem. Hoe is dat, jongens? Ja, uitstekend, jong. Ik sta hier op een vakantiebus. Je wil het niet geloven. Maar ik ga zo meteen Carperinia beginnen te drinken om 11 uur ochtends. Dus dat zeer in plaats van mijn bruine rum. Maar zeg het maar. Ja, hey Prem, het zit namelijk zo. Ik ben uh, een, uh, van Turkse afkomst. Ik, boor, ik ben geboren in Nederland. Uh, ik ben een Twentse Turkse tukker. <laughs> uh, mijn vader bracht ons... Om de twee jaar, om de financiële reden, dan br bracht hij om de twee jaar naar onze geboortedorp in Turkije. Ja. Dat heeft een voordeel voor ons gehad vanwege het culturele waarde. Want ik heb nu de neiging om elk jaar weer Turkije te zien vanwege het culturele, het culturele waarde. Zeg maar. Dat doe ik ook, ja. ook nu bij mijn eigen kinderen. Ik wil dat mijn kinderen hun route niet gaan verliezen. Mee, dat ze het, ja. Dus ik jij gebruikt vak vakantie om jouw uh, uh, uh, uh, afkomst dat ja. ook duidelijk te maken? Ja, ja, dat is een hele goede. Plus, ontspanning, maar ik ben een ondernemer. Plus, we gaan ook een weekje naar Marmenes of Antalya, weet je wel. Uh, uh, uh, Oké, okay, voordat je weer helemaal alle reizen in Turkije doet. Bilal, ik snap het. Hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, ik heb hier van Stefan van der Reek. Ik ga op vakantie om erachter te komen hoe goed ik het thuis heb. En vakantie is voor Robert even weg van het werken. Heel veel tijd samen met geliefden en kinderen. En we gaan dit jaar niet met vakantie, het vrijgekomen vakantiegeld zal geïnvesteerd worden in verbouwen van ons huis. We gaan iets leuks doen in ons eigen land op de fiets. Straten, jij ja, bent hier, ik, ik vind het zo riek als Citerland en leuk van je, want je staat hier racen naar Iran te verkopen op de vakantiebeurs. Ja, ja, ik zwem absoluut tegen de stroom in, dat is ook iets wat bij mij past. Ik sta hier namens hier, uh, Iran, niet namens het land Iran, maar namens de mensen van Iran. Die denk ik veel belangrijker zijn dan de politiek, waar we al heel veel, uh, eigenlijk te veel over horen. Um, Iran... Maar wat voor reisverkoop Stel dat ik nu naar jou toe kom. Wat heb jij voor mij in de aandacht? Een prachtig land met heel veel cultuur. Een beschaving die teruggaat tot drie, vierduizend jaren geleden. Een van de eerste piramides stonden in Iran. Het, iedereen kent misschien wel de persen, zoals de Romeinen ja. en Grieken een uh, prachtige beschaving hadden, hadden ook de Persen misschien nog voor die tijd al een, een heel maar, mooi Maar wat rijk bied opgebouw. je maar aan. Ik kom Heb je geheel verzorgd de 14-daagse race naar het Persisch land? Ja, absoluut. En Was... wat, wat kreeg ik dan? Ik land met welke vlie... van, welk vliegte... van welke luchthaven vertrek ik? Uh, Premier, je kunt met de IRAN de Erf, of met KLM, rechtstreeks vanaf uh, Schiphol. Ja, dan landen ik... op Teheran. Okay, je en kan dan ook via Dubai, landje in uh, Syras. En dan, eerste dag te heran. En dan, wat zie ik Ga daar ik dan? Ga twee dagen de prachtige paleizen van de Shah bekijken of een musea. Ja. De kroonjuwelen van 400 jaar Persische, Persische eh. dynastie. Oké, okay. en kan ik dan... dan... ontmoet je de moderne Iraanse jongeren die heel anders zijn dan wij. Maar heb je dan ook een strand? Je hebt stranden in de Persische Golf. Ja. En kan, kan, kan mijn vrienden met bikini kan met zwemmen? Kan mijn vrouw en mijn dochters met bikini zwemmen? Um, ja, ik ken strandjes waar dat kan. Niet overal helaas. Oké, okay, en, en ben ik dan veilig? Absoluut. Ik sta voor jouw veiligheid in. Samen met de Iraanse ambassade in Hoeveel Nederland. Hoeveel reizen verkoop je zo per jaar naar Iran? We zijn vorig jaar via iran Road zo'n 300 reizigers naar Iran gereisd via ons. Serieus? Maar dus het uh... ministerie van Buitenlandse zaken raadt me af om naar Iran te reizen. Ja, ik snap ook niet waar zij hun reisadvies vandaan halen. Ik denk dat het met name politiek uh, ingegeven is vanwege de boycott uh, van Iran. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je, dat je juist een land moet uh, doodknuffelen... Dat je juist de uh, handelsmissie moet organiseren en zeker de bevolking niet moet isoleren. Sebastian Straten, je, je heet ISR Travel. We hebben heb je vanochtend van de beurs geplukt. Ik vind het zo leuk dat je dit doet. Dat je, dat je tegen alle uh, stromingen in het blijft doen. En het leuke is, ik ken mensen afkomstig uit Iran die ontmoet ik soms op vakantie. Er is een beeld en er is ook een realiteit. En daartussen moet je heel afferen, dus. Ja, ja, ik blijf het doen. Ik, uh, ik geloof erin. Niet alleen uh, zakelijk. Maar ik vind gewoon dat we bruggen moeten bouwen. En niet bruggen moeten verwoesten. En ik, denk, ik raad iedereen aan om een keer een kijkje te nemen in, uh, in Iran. En op het moment dat je er één keer geweest bent... dan ben ik absoluut overtuigd dat je daarna zo snel mogelijk weer terug wil. Okay. En dat klinkt misschien heel vreemd. Want iedereen kent de bekende mediabeelden. Maar ik ben blij, uh, Prem, dat uh, in jouw programma... dat er uh, meer aandacht is ook voor de andere kant van Iran. Uh, Ach, ik Iran. Zo een idioot. Ik laat iedereen erin. Ja. Van de Heuvel, goedemorgen. Ja, worden gepland met Van den Heuvel. Eh, ik word eigenlijk een klein beetje misselijk van al die mensen, want ze moeten allemaal naar ver weg staan. Ja. Om, de, om, om als ze terug zijn de buren de ogen uit te kunnen steken. Maar het, eh, 90% van de mensen die dat doen, die kennen hun eigen land nog niet eens. Nou, en dat, dat vindt u kwalijk? Hè? Dat vindt u kwalijk? Ja, dat vind ik wel kwalijk, want als je mensen spreekt uit Drenthe of Friesland of Groningen... ...dan zijn ze van hun een... daar nog niet in Zeeland geweest. Nou, dan heb ik heel leuk nieuws voor u, meneer Van Heuvel, want dat kan ik ook met meneer Buiten erbij. Een kleine 13 miljoen Nederlanders gaan op vakantie, maar let u op... ...er gaat ongeveer de helft in Nederland op vakantie. We geven bij binnenlandse vakanties in totaal 2,7 miljard euro uit... ...en aan buitenlandse vakanties geven we wel meer uit 12,2 miljard euro... En uh, in 2010 waren 51% van de vakanties naar het buitenland en 49% in het binnenland. Hans Beuter, het blijft nog steeds populair om in eigen land op vakantie te gaan? Ja, en ik uh, verwacht zelfs dat, het ook weer iets, uh, dat er iets meer belangstelling voor ze komen. Vakantie in eigen land is uh, heel oud. Uh... Uh, traditioneel ging zelfs de verreweg de meerderheid van de Nederlandse bevolking in eigen land op vakantie. Vandaar ook dat nou, die oude vakantieplaatsjes die je in Nederland vindt, ja. die badplaatsen. Maar bijvoorbeeld als je denkt aan Valkenburg, aan de Geul bijvoorbeeld. Ja, uh, Geulpen. Aan, ja uh, Geulpen. Maar uh, Valkenburg en de je met de oudste VVV in Nederland. Ja. Vorig jaar vierde. Dus 125 jaar bestaan. En al die oude bordjes van die wandelpaden die ja. daar te, te, te, te vinden zijn. De oude attracties, de gemeentegrot, et cetera. Dus ja... Uh, uh, uh, het is echt goed nieuws. De helft van de Nederlanders blijft in eigen land. En in Gelderland kan je dan ook in de zomer hebben ze prachtige dingen... en ook lekker wild eten, vlak aan de grens met Duitsland. Je ja. doet de daaromgeving. Ja. ja, nee, ik ben heel vaak... Wat leuk is, uh, Jeffrey Jong, je vader een rare brug lijkt het misschien... maar in Nederland werken er in de toeristische industrie... Uh, even kijken, dat hadden we, 36 miljard euro gaat erom... 400.000 banen, 50.000 bedrijven. Toerisme is een belangrijke sector. Jij zit in Suriname in het toerisme. So, uh, uh, een jaar of 15, 20 geleden was toerisme in Suriname een heel marginale sector. Uh, nu is in Suriname, ecotourisme, een heel belangrijke sector. Je bent ondernemer. Hoe lang zit jij nu al in het toerisme? Ik zit nu ongeveer vijf jaar in het toerisme. En waarom ben je erin gestapt? Nou, eigenlijk is het meer een uit de hand gelopen hobby geworden. Ik ging vaak naar het middenland op vakantie. Ik zag dus dat de, de orde wat, uh, kwalitatief wat minder waren. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga... Het gaat gewoon wat beginnen. Ja. En uh, nu hebben we een vrij succesvol oord kunnen neerzetten in het binnenland. Maar ja, vriend, dus Wat je dus ziet in Suriname, wordt die toeristische sector ook steeds belangrijker in de economie? Het wordt zeker belangrijker. Uh, dat zien we dus ook aan de investeringen die plaatsvinden. Uh -huh. We hebben een paar, paar grote hotels het afgelopen, uh, de afgelopen paar jaren bijgekregen. Uh -huh. uh, aardig wat investeringen in, het, uh, in, het, in deze sector. En je ziet ook veel meer werkgelegenheid in ja, ja, de sector. Ja, zeker. Maar zijn Surinamers principe... wel goed, Jeff, daarin? Want kijk, Surinamers zijn over het algemeen licht arrogant. Ze zijn niet erg servicegericht. Dus en als je ik kreeg van Mathilda een tweet. Het is niet op vakantie, maar met vakantie. Je gaat op race en je gaat met vakantie. Als ik met vakantie in Suriname ben. Zijn die mensen in de toeristische sector wel dienstbaar genoeg? Zoals je dat in Thailand ziet of in Amerika? Nou nee, ik denk die dienstbaarheid die we in, in Azië uh, ontmoeten. Dat, uh, dat zie je eigenlijk nergens. Zeker niet in het Caribisch gebied. Uh, maar er zijn wel een heleboel opleidingen, et cetera, om het wat beter te krijgen. Maar het is inderdaad nog niet wat het wezen moet. Maar dat heeft, uh, denk ik, met het karakter van de mensen te maken. Je staat hier op de vakantiebeurs. Merk je dat er steeds meer, zeg maar, niet van nature uh, uh, Surinamers... dus zeg maar, niet die, uh, die, die, die, die uh, euronamers... maar dat je ook blanke Germaanse Nederlanders steeds meer op vakantie ziet komen naar Suriname? In principe... de, de... De echte toeristen die komen, dat zijn de blanke toeristen, zeg maar. En uh, het, is, het is sterk groeiende, ja. Ja, oké. Okay. De, de, uh, de, de meeste grote tour operators hebben Suriname in een pakket nu. Oké, okay, dat is de hele vooruitgang. Ja, ja. Luisteraars, ik heb mevrouw, ik hoorde de naam niet goed van Barbara Heukel, rot geloof ik. Sorry als ik uw naam verkeerd uitspreek, maar er is hier allerlei muziek op de achtergrond. U bent, in vakantie, oh, u bent met vakantie in Iran ja, ik geweest. ik ben mevrouw van Heukel ja. om. Oh, ja, zegt maar u maar. ik ben een jaar of acht, ik weet niet meer precies, want dan moet ik het boek even pakken, geweest. Ja, het is een prachtig wat wij gezien hebben en is, hoe uh, uh, oh, heet het nou, Isfahan, prachtig. dat grote plein en prachtige moskeeën, ja schitteren en de, de juwelen van de Shah zijn we geweest en de, de meest antieke juwelen, uh, tapijten van de wereld heb je in museum daar en we zijn in Shiraz geweest in uh, Persepolis en ja, heel erg mooi, dus je heel erg het, mooi. U kunt het en, iedereen aanraden. Ja, en weet je, als je je maar niet met politiek gaat bemoeien... want dat moet je in geen enkel land doen, vind ik. Dat je gaat op vakantie en je wil dingen, cultuur opsnuiven. En wij zijn altijd overal in de hele wereld geweest... voordat de grote meute kwam. Oh, dus wij hebben echt nog alle, alle... Uh, ja, nou. de mooie dingen van voor de grote toeristenstroom okay. hebben we gezien. Echt over de hele wereld. Nou, Sobiet. hartstikke bedankt dat u dat even ja. belde. Ik heb hier een hele leuke tweet. Dick, die gaat altijd een beetje chagrijnig, een van onze vaste uh, uh, uh, luisteraars. Mensen gaan op vakantie omdat ze ongelukkig zijn. Uitrusten thuis, dus gewoon niets doen. Dat is een confrontatie met zichzelf. Verder is het natuurlijk ook kopieergedrag. Meneer Buiter, is dat kopieergedrag weer van belang? De, de, de, de concurrentie, hè? als de buurman op vakantie gaat, moet ik ook op vakantie gaan. Nee, ik denk het wat dat betreft niet. Want als je ziet van waar mensen naartoe gaan in het buitenland, in Nederland. Mensen zoeken hun eigen weg. Uh, natuurlijk, uh, de, uh, mensen zoeken uh, of ze zelf op, uh, in veel vakantie gaan... of dat ze het georganiseerd doen als ze gaan kamperen. Uh, hotels, uh, pensions met auto, fiets, wandelen, vliegtuigen, et cetera, et cetera. Er is zoveel variatie. Uh, mensen, er is er zoveel te kiezen. Ik geloof niet zo in dat kopieergedrag. Jack, okay. je bent de laatste beller, die hebt 25 seconden. Ga je gang. Oh, Jack is weg. Oké, okay. Anton K. Prim, vakantie is noodzakelijk voor rest, voor rust. Daarnaast is de verandering van de omgeving die zelf heeft een positieve effect. Het hormoon van geluk wordt dan geproduceerd in ons lichaam. En Stefan gaat op vakantie om van verschillende culturen te proeven... en de schoonheden der natuur te aanschouwen. Um, en Diana gaat niet op vakantie, want ze woont in een heel mooi dorp. Doet een beetje Duits aan, dus ze gaat de fiets en rijdt een stukje Duitsland in. Jeffrey Jonkjeva, die tickets naar Suriname, de vliegtickets zijn duur. Hebben jullie in de toeristische sector daar last van. Uiteraard hebben we daar last van, maar het is nog steeds in feite een uh, monopolistisch gedrag eigenlijk. Wat je dus uh, merkt bij, bij de vliegmaatschappijen. En uh, wij denken zelf dus dat er meer concurrentie moet komen. Oké, okay, nu mag je snel reclame maken. Hoe heet je resort? Anaula Resort, in en dan, het binnenland van Suriname. En je kan het hier op de, uh, de, de, de, de, de vakantiebeurs zien en de ja. website mag even noemen? wwwanaula resort dat en jij mag nu even nog jouw website noemen, meneer Spannetje. Dat is uh, www.iransilkroad.nl Oké, okay, luisteraars, ik dank alle gasten hartelijk... en de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep... maar vooral u, de luisteraars, die deze week weer heel veel naar ons heeft geluisterd. En omdat u de tijd wil nemen om te bellen, mailen en te vieten, waar zou ik zijn zonder u, oh, Toombi, Jawukaha? Er komt iemand met kart... Er komt hier iemand met Carperinha, <laughs> luisteraars. Dit is onvoorstelbaar, het is 10 uur 55 en wij gaan aan de Carperinha. Ik ben eigenlijk van de breunerum. is dit lekkerder? Ah, heerlijk, je moet het proberen. Uh, ze, binnen één keer hebben we de, de smaak van Brazil in de mond. Oké, okay, luisteraars, ik ga de smaak van Brazilië in de mond nemen. Meden nee, namens Rien, Artje, Roetschapok, Fatima Basha, Hans Twint, Momo Saru, Bart Daatzelaar... ...Marien Albert Roer, Martin Hulshof, Paul Rijman, Wim de Veter en Barbara van der Klees. Het is een eer om dit programma voor u te mogen maken. Zo meteen Jan van der Putten, daarna Felix Budders met de gids.fm. Voordat ik u ga groeten, ik ga echt een slokje luisteraars van de Carperinia nemen. God, ik ben een alcoholist. Tot maandag. Namens de... The Kiska, the Kumka, the Kumka, the Kumka, the Kumka, the Ik moet helemaal echt toegeven, we zitten hier allemaal aan de dus En het is echt verrukkelijk. Ik wil u niet aanraden om alcoholist te worden. Maar jongens, proost. En dankjewel op een leuke uitzending. Tot maandag, luisteraars. Namaste. Het is brandtijd. Mevrouw Albayrak slaat terug, zou je kunnen zeggen. 3, het staat waar Waarom laten we dat horen? Over drie jaar verschijnt er een boek over 50 jaar Hilversum III. De vragen die ik absoluut niet wil beantwoorden, die doe ik niet. Maar dat zijn er maar weinigen. Het kabinet heeft mij op de lijst verboden middelen gezet. Oh, kat. Ja. Dus oh, te laat. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Straks van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.